ambulances niet kunnen komen en mobiele telefoons geen bereik hebben. Op de A2 zijn twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk... waarbij het motorblok uit een auto werd geslingerd. Volgens getuigen reed een bestelbus zo asociaal... dat een auto ineens moest uitwijken. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt... en de auto botste tegen de middengeleider. Door de klap schoot het motorblok uit de auto... en kwam verderop tegen een caravan terecht die flink beschadigd raakte. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De inzittenden van de eerste auto zijn door de brandweer uit hun auto bevrijd... De bestuurder van de bestelbus heeft zich later bij de politie gemeld. Dit jaar heeft een recordaantal mensen het theaterfestival De Parade bezocht. Er kwamen zo'n 300.000 bezoekers. En niet eerder in het 23-jarige bestaan van het reizende festival werd dit aantal bereikt. Een woordvoerder van De Parade zegt dat de stijging vooral komt door de prachtige zomer. Afgelopen avond was de laatste avond in Amsterdam. De parade staat elk jaar in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam... met muziekvoorstellingen, theater en dans. In totaal waren er dit jaar 74 verschillende voorstellingen te zien. Het weer, vannacht opklaringen, temperatuur daalt tot een graad of 10... en het kan nevelig worden. Overdag en dinsdag volop zon en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emaus. Goedenacht. Ik heb goed nieuws om te beginnen. Uh, voor de leden van de Adeline Fan Club. Die met de dag groeit. Uh, volgende week dan uh, zit zij hier weer. En dan uh, klinkt dit programma weer zoals het klinken moet. Uh, even kijken. En dan de week daarop is Adeline er weer. En de week daarna, ja, wie denkt daar nu al over na, dan ben ik er weer eventjes. Uh, wat zijn de plannen tussen nu en zes uur? Nou, uh, zullen we het voren doen? Even kijken, hoor. Kort voor zessen verwachten wij popkenner uh, Rex van Beuningen. Hij is ook oprichter van de SPAM, de stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek. Uh, hij uh, gaat het hebben over Duitse muziek, heb ik me laten vertellen. We hebben het mysterie van Emery, dat doen we ook in het laatste uur. Uh, eens even kijken, het uur daarvoor hebben we én een uh, hoorspel. Uh, en ook, uh, maar dat mogen jullie zelf weten... Een lang stuk muziek, te weten um, Pink Floyd en Echo's... of Kraftwerk en Autobahn. Ik heb een uh, klein onderzoekje gedaan op Facebook. Autobahn staat uh, op punten voor. Maar dat kunnen jullie uh, veranderen... door uh, het op de een of andere manier kenbaar te maken aan ons. van Ik wil, uh, wil toch liever Pink Floyd horen. Uh, Telefonisch reageren kan via 0800 1121. Het volgende uur hebben wij... Uh, een interview met Joost Benefante van tien jaar geleden. kunt u horen hoe Joost, die componist is en muzikus... en een soort halflid van Doe maar, hoe die tien jaar geleden dacht over de dingen. En altijd originele invalzoek, kan ik u verzekeren. En het komende uur gaan we praten met elkaar. Waarover? Over je eerste reis naar het buitenland. Waar ging die reis naartoe? En uh, beviel het een beetje. Zou je het over willen doen en zou je het anders willen doen? Je allereerste reis naar het buitenland. Daar gaan we het over hebben. Denk er eens over na. Deel die uh, herinneringen met ons. 0800-1121. 0800-1121. En hier is George Harrison. Ik ben bijna naïef. Hè? Give me love, give me peace on earth. George Harrison zong het en het kwam van zijn album Living in the Material World uit 1973. Je eerste reis naar het buitenland, waar ging die naartoe? We gaan naar uh, Gorendijk. naar meneer of mevrouw Van der Rijt. Dat is mij niet duidelijk. Goedenavond. We hebben geen contact. Of hebben we wel contact? Er, er is iemand die van de rijd heet aan de telefoon, afkomstig uit Gordendijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het in Gordendijk? Het is hier toch een ogenblik mooi rustig, maar uh, uh, mijn, uh, mijn reis naar het buitenland. Dat, uh, ik wou nooit mee. Maar ik, ging, ik, ik, ik ging nooit met mijn vrouw mee met vakantie alweer naar Friesland is zo mooi. Dat ik blijf altijd in Friesland. Je, je kan een half uur fietsen, dan ben je op de, een kwartiertje bij de bos. half uur bij aan ja. de Eilanden en de Meren. Ik heb zelf een motor van 1, met meter voor plezier. En lagen we aan, in augustus lagen we aan, aan de Stekenmeer. Toen zei mevrouw, ik heb kaartjes gekocht om naar de harts. Ik, naar de? Jongen, naar naar, naar toe? Heen, Ga jij maar, maar weer naar Wat? de harts. Nee, ik heb een kaartje gekocht. Nou, fijn. Ja. We komen en uh, we gaan op reis. Zaten we in de bus zonder uh, airconditioning dat we toren niet, je weet je frissigheid waarde niet. Ja. We rijden langs de ravier en uh, die chauffeur die, kreeg, die deed een uh, microfoon voor, voor zijn mond. hij zei, de mensen op die boot, die hebben weten dat wij hier in de bus. Ja. Ik zei, Leentje, mijn boot ligt aan de Sneekermeer. <laughs> hey. Nou fijn, we moesten dan een -stop maken bij, bij een cafeetje om op het verhaal te komen. Ja. Ik zit tegen die kastelein ik zei, uh, ken ik je ook een, een, een dag of tien bij bier verkeren? Ah oh, ja, al zei je, ik ken je wel een dag Ja. Nou, ik zei tegen mevrouw, Lees je gaat nog maar verder met die bus en dan pik je me waarom maar even op, maar ik ga niet verder. Oh? Ja, zei die chauffeur, dat gaat niet, we hebben een andere terugreis. Mm -hmm. nou, fijn, toen ben ik het allemaal maar weer gestapt. Nou, en, uh, en toen heb ik nog een één reis naar, naar, naar Denemarken gegaan met haar. Dan ja je net zo goed boven dak aanwezig de dranken waren hartstikke duur ja dat klopt en en en en, en de de de garage de, de was dicht waar we in ja. nou we konden de hele zee meer We mee, over dan net boven water zien dat beeld het het, het allemaal niks. en dat was zeg maar als ik als nou ja, ik begrijp het al als ik, tegen, en, u zeg, als ik tegen u zeg, u mag voor niks naar Spanje ik heb er voor niks naar Afrika, ik heb er voor niks in Spanje, ik heb overal wel heen. Ik blijf in Friesland. Nou, in het mooiste land van de wereld. Dat uh, lijkt mij uh, volstrekt duidelijk. En we loest... willen van, van Friesland een speeldeur maken. Ja. En bij ons zitten de bruggen half dicht. Die moeten ze openmaken. Allemaal gelijke openingstijden. En dan krijgen we een hoop meer in Friesland. Ja. En dan, dan bloeit de hele wereld weer. Oh, dus de rest van de wereld moet wel naar Friesland komen? Ja, we kunnen wel wat gebruiken. Dat dan ik, weer wel. Zondag, dat zakt een beetje in elkaar. Ja. En dan mogen we in plaats van industrieboven die lui hier uh, verwennen. En, uh, en uh, dat gaan we dan verdienen. Zeg nog één dingetje. Hoe staat uw vrouw hier tegenover? Want die wil wel. Die wil naar het buitenland. Nou, ik, ik heb, mijn vrouw is helaas overleden. Maar voordat ze de, de, de, de kraaien maar spelen, voordat ze dood ging, ja. zei ik tegen een vond je nog niet raar dat ik, uh, dat ik niet, nooit met je meegeen? Ja. Nou, nee, zei ze. Daar heb, al, o, daar heb ik ook een andere praat Johan zegt van jou. Oh. Dat klonk bij het muziek in horen. Oh, dus u, u hoeft zich helemaal niet schuldig te voelen wat dat betreft. Nee hoor, nee. Joh, we hebben een mooi leven Zij heeft genoten van al die reizen zonder mij. Ah, leuk. En, en ik zat daar ook in de kroeg. Nou, dat uh, dat voelt <laughs> ook wel goed. Op de kroeg Ze we allebei uh, een beetje apart geleefd. Ja, in de kroeg maar... en op de boot. Maar met, ja, en, ja, ik heb de hele te hebben. Ik, ik ben in, twee, in 62 ben ik opgehouden met de beurtvaart van gewoon op Sneek. Mm Hij -hmm. ik helemaal keurig ingericht voor, uh, voor, voor, voor, voor, voor, voor op de te nemen. Okay. Televisie en aanrechter moeder, aanrechterin en heel rechts mm -hmm. moeilijk. Ik heb het allemaal dicht voor mekaar. Ik, ik had het net zo goed in huis. Nee, nou, dat dan liggen we een meer. En dan had ik de zeilboot bij 12 voor 12, 237, en dan ging we beter hard hardschrijven. Ja. Meneer Van der Rijt. meneer Van der Rijt. En ik er een, een, een, een schouw, een Friese schouw, een grootste schouw, nummer 42, daar ja. word ik altijd in. Ik, ik was altijd al de ja, allereer, allereer, het, het einde van het verhaal is gewoon, u bent, u bent gek op het Snekenmeer en op Friesland, en verder ik, hoeft het allemaal niet uh, van u. Ik had, ik had één dat, dat klopt toch hè, wat ik zeg. Ik heb één gebrek. Ik word gek. Ja, dat zeg ik net. Maar dat vind ik geen gebrek. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Mag ik u hartelijk danken? Ja, dat is het. Goeiedacht. 0800-1121. Je allereerste reis naar het buitenland. 0800-1121. Die driver. Daar ging die van uh, Simon and Garfunkel van uh, Bridge Over Troubled Water. Wat ik zo bijzonder vind, is dat niet die opname van Bridge Over Troubled Water werd gemaakt... maar dat uh, Simon and Garfunkel in de studio overdag mochten werken. En dan uh, uh, gingen zij uh, lekker pitten. En dan mochten de leden van Chicago s'nachts die studio in... om hun debuut-LP op te nemen. En uh, dat is ook te horen, als je dat weet en je luistert naar de allereerste LP van uh, Chicago... dan hoor je, ja, die jongens die moesten s'nachts doorhalen. Die moesten, uh, daar zit een soort nachtelijke uh, sfeer in, zonder, uh, zonder limiet, zou je kunnen zeggen. En overdag was het uh, keurig. Simon en Garfunkel, tijd bij CBS destijds. Je eerste reis naar het buitenland. Waar ging die naartoe en zou je het over willen doen? Niels uit Den Haag, goedemorgen. Goedemorgen, daar ben ik. Niels, waar ging jouw eerste reis naar het buitenland naartoe? Uh, mijn eerste reis naar het buitenland was pas toen ik uh, 23 was. Toen ging ik naar Hongarije. Dat was mijn eerste reis naar het buitenland. En wanneer was dat? Uh, toen ik 23 was, dat is inmiddels uh, vijf jaar geleden al. Dat was mijn eerste reis. Tot, uh, en wat ging je, wat ging je doen? Die, uh, nou, ik heb ouders die, uh, die durfden nooit te vliegen. en uh, Mijn moeder heeft uh, angst om veel, veel te rijden met de auto. Dus ja. kwam er nooit van. En toen ging ik alleen met mijn vrienden ging ik, uh, naar Hongarije toe, naar uh, Siget. Ja, het, het beroemde siget van... festival hè? Ja, daar bent u bekend mee. Ja, mijn dochter is vorig jaar gegaan. Ik niet, moet ik er wel aan toevoegen. Ja. Maar uh, ik hoor daar hele goede verhalen over, vooral over de sfeer. Ja, hoe, wa maar, hoe waren was... jouw ervaringen daar? Ah, ja, ik ging er met, uh, met de treinen, naartoe. Uh, de trein van 3FM was dat. Die, uh, nou, er een, in een, waar de coupés waren coupés gestript in die treinen, Er waren gewoon uh, DJ's ingeplaatst en beentjes... Dus, uh... De rijstrein was al leuk, zeg maar. Mm -hmm. En uh, toen zijn we naar nou, goed door Oostenrijk heen geweest. En door Duitsland zijn we heen gereden. Ik heb er niks van gezien. <laughs> en toen waren we waren in Hongarije. En toen ben ik naar het festivaltrein gegaan. En ik heb uh, niks van Hongarije gezien. Maar ik heb wel een hoop bier gezien. En een hoop mooie vrouwen. Ja. En een hoop mooie muziek. Het, is allemaal, het vindt plaats op een eiland eigenlijk, hè? Dit is één groot eiland met uit mijn hoofd vijftien podia. Dus, uh, elk podium komt wel een andere ja. muziekstijl, dus uh, voor iedereen is er wel wat daar zo, zeg maar. Maar Niels, dat is vijf jaar geleden. Ben je sindsdien niet meer gegaan? Uh, sindsdien ben ik uh, elk jaar terugkeren naar het oh. internet gegaan, dus ik uh, kom er al vijf jaar. Oh, dus je bent nu net weer terug eigenlijk? Nou uh, ja, ik heb dit jaar wel even overgeslagen, maar uh, oh. ik, had er, ik had er even het geld niet voor. Ik kreeg uh, ook assisteren dit jaar, dus uh, ik ja. heb daarop gefocust. Maar okay. dan, Volgend jaar ga ik zeker weer. Dan ga je weer. Dat wordt echt een gewoonte. En heb je ook uh, een, een vriendenkring opgebouwd die daar ook naartoe gaat? Uh, nou ja goed, als je een optie hebt... dan uh, denk ik dat ongeveer 50% van, uh, van alle mensen hier komen... dat Nederlanders zijn. En ja. Dat Dan een mensen ook daar, zeg maar. Ja, okay. Dat is wel fijn. En uh, de ja. laatste keer is er een hoop gejat. ik Is dat jou wel eens ja, overkomen? Maar, uh, het is mij wel overkomen, Tess. Dus. Ik heb altijd zoiets van... Uh, je moet gewoon dat soort dingen moet je gewoon thuis laten. Want je, je weet dat je een week lang in een tentje gaat slapen... Mm -hmm. en, uh, nou, een week lang kunnen daar allemaal mensen zomaar binnenkomen. Dus ja. dat uh, het risico moet je niet willen nemen, zeg maar. Oké. Okay. Oh. Je moet gewoon een week moet je, moet je gewoon afsluiten van de buitenwereld. Geen telefoon, meer gewoon een goedkoop telefoontje van, van de tienertje of zo. Mm -hmm. En uh, gewoon gaan zitten daar even genieten en feesten. Wat is het mooiste optreden wat je hebt gezien in SIGET? Uh, ja, zoveel mooie optreden. Dat stomme vragen eigenlijk, hè? Dan bedoel ik ook helemaal die vragen. Ik bedoel, ja, het is... allermooiste ja. optreden. Maar wat is ik echt blijven wel, hangen? En ook nieuws geweest op Maid, een van die twee. Mm -mm, Oké. Okay. Niels. Dus, volgend ja. jaar weer naar uh, Hongarije, dus? Ja, klopt. En in de tussentijd nog plannen om het buitenland uh, in te trekken? Uh, nou goed. Er uh, zijn wel plannen voor, uh, voor het, eind, het eind, eind van het jaar, waarschijnlijk nog. Maar dat uh, moet nog kijken waar we heen gaan. Maar dat uh, is nog niet helemaal bekend. Oké. Okay. Ik, wen, ik wens je veel plezier bij het uitzoeken van een mooie reis. Mag ik je vragen, hoe oud uw dochter trouwens is? 19. Oh, dus nou, wie weet uh, zien we elkaar volgend jaar aan de ontbijttafel? Je dochter Je weet het niet, je weet het niet, Niels. Ik, ja, zal, ik zal het doorgeven. Ja, is goed. Hey, fijne avond nog. Oh. Jij ook. Dag. Dag. dag. dag, Peter. Ja, goedenavond. Ja, morgen. Morgenavond. Maak het uit, Peter. Wat kan ons het schelen? Jij belt vanuit Overijssel? Ja. En waar ging jouw eerste buitenlandse reis naartoe? Uh, dat was uh, in 8 7 naar Italië ja, Dat is al heel lang geleden. Ja. En? en uh, gewoon liftend daar naartoe. Liftend? Ja. Hoe lang deed je erover, Peter? Ik heb het in uh, vijf dagen gedaan. Oh, dat vind ik redelijk snel. Ja, dat kun je nou niet meer vergelijken met nu. Nee. Maar als ik het overigens mocht doen, was ik nooit weer teruggekomen. Ja. Maar je hebt het wel gedaan. <laughs> je bent teruggekomen. Ja. Waarom, Peter? Weggekomen. Waarom ben je teruggegaan naar Overijssel? Ja, uh, dat is een goede vraag. Ik was toen, uh, even kijken, ik ben in 65 geboren, ik was een jaar of 13. Ja. Dat ik uh, weggegaan ben. Op je dertiende liften naar Italië? Ja. Yes. Een beetje aan de jonge kant, hè? Ja, maar ik kom oorspronkelijk uit de... Ja, Duitsland is nu herenigd, hè? Mm -hmm. Uit de DDR. Ja. Wat vroeger de DDR was. Ja. En daar ben ik weggelopen. <laughs> Zo. En, uh, en waar naartoe? Waar naartoe? Nou, de, wij de wilden, hè? Jij, jij woonde in de DDR en je dacht, ik ga er vandoor. Op je dertiende. Ja. En hoe doet, hoe doet een dertienjarige dat? Nou, gewoon. Uh, wat je hebt, dat neem je mee. Ja. En dan ga je. Ben je altijd zo'n onafhankelijke geest geweest? Uh, ja. Dat moet wel. Goed. En uh, ja, het stond toevallig, ik uh, ben weer teruggekomen. Ik woonde ook nog deels van mijn familie, woon woonde nog in Duitsland. Ja. Aan de andere kant. En uh, ja. Maar hoe ben jij Oost-Duitsland uitgekomen? Gewoon de grens overgaan. Ja, dat uh, kan, <laughs> kennelijk. Bijzonder. Ik dacht dat het heel nee, moeilijk was. Daar is helemaal niks bijzonders van. Mm -mm. Nou, ik vind ja, het toch. Alleen je, alleen, alleen je leert wel overleven. Ja, maar ik vind het toch tamelijk uitzonderlijk... om op die leeftijd zo'n beslissing te nemen en het ook echt te doen. En zo'n en te reizen. Nou, heeft het, heeft dat je gevormd? Een... Wat zegt u? Heeft dat jou gevormd, die reis? Ja, ja, ja. Het hele leven. Ja, dat sowieso natuurlijk. Dat, dat, hey, natuurlijk, dat zit wel een verhaal vooraf, maar... Dat wil je nu niet, dat wil je nu niet bespreken? Nou, het is gewoon zo. Mijn ouders die zijn, uh... nou, mijn vader heeft mijn moeder doodgeslagen. Ja. En uh, ja, van het een komt het andere. Hè? En toen ben jij weggegaan? Ja. En uh... toen ben ik, uh... nou, je wordt dan opgepakt omdat het uh, allemaal niet meer zo loopt en dat. En dan word je ergens naartoe gestopt. Nou, en dat beviel mij niet. En toen ben ik de tussen uitgeraakt. Dus oh, op die manier. Je bent in een, een, een of ander uh, opvanginstituut verzeild geraakt... en daar ben je ontsnapt. Daar ben ik ontsnapt, Oké. Okay. Ja. Zeg, nou zei jij... ik had eigenlijk in Italië moeten blijven. Waarom? Ja. Nou, ik had daar uh, werk. Mm -hmm. Wat deed je en, daar? Uh, uh, ik, zat, uh, ik deed daar toen uh, gewoon uh, ja, eigenlijk van alles. Uh, ik zat in een restaurant te werken... Ik had je geen geld niks, ja. Mm -mm. En eh, ik werkte daar voor, uh, zeg maar, een, uh, voor onderdak. Eten en onderdak. Ja. En dat lukte goed? Uh, en dat werkte destijds werk dat prima. En, ja. je, en je had er ook de mogelijkheid om wat op te bouwen. En waar zat je in Italië? Oh, eigenlijk overal. Maakt niet uit waar. Waar mijn werk was, daar ging je naartoe. Oh, jij reisde, reisde het, jij reisde het werk achterna? Oké. Okay. En toen ben ik teruggekomen hier naar Nederland toe. Ja. En daar heb je spijt van? Nou, eigenlijk eindeelt wel. Ik ben hier in Overijssel een vrouw tegengekomen. En daar ben ik blijven hangen. En dat heeft uh, eigenlijk de beslissing, werd de beslissing genomen om hier te blijven hangen. Oké. Okay. In, uh, nou, hier in Overijssel niet, maar in uh, Groningen, in Wellingwalde, ja. mm -hmm. in Schoten, zeg maar. Ja. En later ben ik hier naartoe verhuisd, voor het werk. Ja, en, en nu ben ik hier blijven zitten. Nou. Maar als ik het over zou kunnen doen, met die ervaring wat ik nu heb, nee. Dat zeg ik van... Ja. Uh, Waarom ga je niet terug, of kan dat niet? Nou, ik heb een belofte gedaan aan mijn dochter. Oké, okay, ja, dat... Dat is ja, kijk, ik zie, mijn, ik, ik zie mijn kinderen de laatste twee jaar niet meer. Alleen mm -hmm. uh, ik was van plan om weg te gaan. Ja. Om uh, weer een nieuw leven op te bouwen. En eh. Uh, uh, via Facebook sprak ik mijn dochter. Die had er wat van gehoord dat ik weg wou gaan. Mm -hmm. En toen vroeg ze mij. Papa, wij zien elkaar van niet meer. Maar blijf je dag hier in Nederland. En dat doe jij. Wil ik en ik wil het, dat wil ik graag. Peter, ik wil je veel wijsheid toewensen. <laughs> Kijk, maar als ik het over zou mogen. Dan zou je het anders aanpakken. Dan, zou ik, eh, ja. dan was ik nooit teruggekomen uit Italië. Dan was ik daar gebleven. Je hebt een veelbewogen leven achter de rug. En nogmaals, ik wens je veel wijsheid, Peter. En ik wil je dankzeggen ja. voor je mooie verhaal. Prima. Dag. Ik wil niet ook nog een fijne nacht toe. Dat komt wel goed. Dag. 0800-1121. 0800-1121. Waar ging je allereerste reis naar het buitenland naartoe? En zou je het over willen doen? Soms denk ik ineens... blind faith. MUZIEK David. Well Alright. Het is een hele uitgeklede uitvoering van, van Buddy Holly. Eigenlijk alleen maar met een uh, akoestische gitaar. En dit was uh, de uitvoering van Blind Faith. Een supergroep. Vind ik vind het altijd zo'n rare kreet. Alsof je dan ineens betere muziek maakt. Dat hoeft helemaal niet. Te veel talent bij elkaar is ook niet goed. Els Meurs uit Zeist. Goedenacht. Goedendag. Dag Verderd. Els. Dag Els. Els, jouw eerste reis naar het buitenland. Waar voerde die naartoe? Ik kwam van de middelwaren school af ja. in 1958. Ja. En uh, ik zag een advertentie voor een au pair... bij een familie uit Sydney die uh, naar Zwitserland zag gaan. Ja. En, uh, het was een Zwitserse mevrouw en de vader van de kinderen was Nederlander... En ze woonde in Sydney en ze kwamen terug naar Zwitserland voor haar familie. Ja. En uh, ik had uh, kinderaantekening in mijn opleiding. Dus ik ben aangenomen voor die tijdelijke baan. Ja, wat voor opleiding had je gedaan? Een uh, um, twaalf opleiding. Toen uh, was een uh, vooropleiding voor lerares. Oké. Okay. Dus jij naar Zwitserland? Uh, ja, we hebben een uh, interview gehad. Ik ga in Amsterdam. Ja. En uh, daar woonde ik toen. En nou ja, we zijn uh, naar Zwitserland gevlogen. Ook dat was mijn eerste ervaring. Ik was net 18. Wat een, wat een avontuur. Ja, voor die tijd zeker. Ja, dat was toch uh, tamelijk ongewoon, denk ik, in 1958. Ja, ja. Maar goed, het was uh, heel erg fijn, heb ik het gehad. We zijn uh, in Zwitserland beland bij familie van die mevrouw. Ja. En ik had de zorg dus voor de kinderen terwijl... en we zijn naar kleine Scheidek geweest. Bij, in Boven Wengen, ja. daar logeerden we. En heel veel geskiet... Uiteraard. Had je veel vrije en... tijd? Uh, met de kinderen wel de hele dag. Oh, in we ja, zo kan je het ook bekijken. Jij zag het helemaal niet als werk eigenlijk. Nee. Nee, absoluut niet. Uh, maar zoiets als heinwee, dat kende je niet. Nee, daar was het ook te fijn voor. Ik <laughs> vond het daar veel te leuk. <laughs> ja. Hoe lang ben je gebleven? Nou, we zijn, uh, ik ben, de familie is teruggegaan naar Sydney. Ja. En wilde me graag meenemen, maar dat vond ik toch een beetje te ver. Mm -hmm. En uh, ik ben in Zwitserland gebleven. En daar ben ik uh, via via weer in een ander gezin gekomen. Ik kan het wel noemen. Uh, maar daar ben ik dus ook weer uh, aangesteld. Ja. En um, op een gegeven moment hield ik mijn contract op... omdat die familie naar Amerika terugging. Mm -hmm. O, oh, dat, dat waren Amerikanen? Ja, het waren ja. Amerikanen. Wilden ze ook dat je meeging? Uh, nou, nou, dat... Ja, eigenlijk wel. Jij was wel een goede ja, au pair, dat, eigenlijk, hè? Ja ik, ik, ja, ik houd van kinderen nog steeds. Ja. Ik ben inmiddels 75. Mm -hmm. En... Um, uh, Kijk, die mensen gingen terug, want ze hadden, het waren uh, mensen van ambassade. Dus dan hebben ze vier jaar ergens, uh, gestationeerd. En dan moeten ze terug naar een andere plaats. En, nou ja, dat, dat vond ik ook weer te ver. En toen wilde ik eigenlijk naar huis gaan. En ik stond in Basel op het station. En ik moest vier uur wachten op mijn verbinding naar Nederland. Ja. Uh, toen heb ik mijn ticket omgewisseld en ben naar Parijs gegaan. <laughs> Het tekent dat jouw karakter? Waarschijnlijk, ja. ja. Heb je dat nog ja. steeds? Ja. En ja. Waar, waar, waar, hoe uitzicht uh, dat? Nou, er zijn nu natuurlijk dingen... waardoor je verbonden bent ja. aan Nederland. Mm -hmm. Maar... Uh, reis graag en veel en uh, ook uh, dan met de mensen in aanraking komen echt van ja. van de landen waar je waar je waar je, waar je woont. Ja. Waar, waar ging je laatste reis naartoe? Laatste reis was naar Amerika. En waar ben je geweest? Portland Oregon. En beviel het? Ja prachtig. Wat vind je van Amerika in één zin? Dat is een moeilijke vraag. Oregon is wat wij weten van oud-Engeland. Qua mentaliteit, beschaafd, rustig, uh, prachtige natuur. Uh, geen industrie. Uh, ja, dat is het. Nou, hoe, hoe positief wil je het hebben, zeg. Els, mag ik je heel hartelijk danken. Akkoord. En ik wens je nog veel mooie reizen toe. Dankjewel. Dag. Dag Jan. We gaan naar Drenthe en naar Jan van Buiten. Dag Jan. Ja, goedenavond. Goedenavond of goedemorgen, wat je maar wil, goedenacht. Waar ging de reis naartoe? Nou, de reis ging mijn eerste reis die ging liftend naar Parijs. Ja. Wanneer? Parijs, in Parijs was, is nog steeds in het, uh, in het voorjaar, begin maart, begin maart daar een landbouwtentoonstelling. Ja. Helemaal Ja. En uh, daar, daar ben ik... Ja, dat was mijn eerste uitstapje naar het buitenland. Hoe lang, hoe lang is dat geleden, Jan? Och. <laughs> Och. Och. Dat was in... Ja, nou weet ik niet. Nou, nou ben ik niet helemaal zeker meer... of dat in 1959 of 19 in het voorjaar van 1960. Nou, daar doen we niet moeilijk over. Zo nee, rond, nee, rond 1960. Um, jij wilde naar de landbouwtentoonstelling in Parijs. En waarom uh, ging je liftend? Ja, uh, dat, was, uh, dat was het goedkoopste. Ja, dat snap ik. Dat kostte het minst. Ja. Hoe lang deed je erover? Uh, nou, niet zo. Ik kwam uh, uh, een dag. Een dag. Ik ben s morgens vroeg... Uh, ik ben morgen vroeg aan, uh, aan de kant van de weg gaan staan. Ja. En, uh, en ik kwam s'nachts, midden in de nacht. Toen, toen, midden in de nacht zette die, zette die, die laatste uh, man die zette mij af midden in het Bois de, Bo, de Boulogne. Ja. Ja, en daar stond ik. Ja, daar sta je dan in Bois de Boulogne. Ja. Met je goede uh, gedrag. Nee, ja, want ja, ik had begrepen dat uh, in Parijs. ...jeugdherbergen waren. Ja. Uh, en dat was ook wel zo. Alleen... Uh, die, waren, ...die waren seizoensgebonden. En jij zat en buiten het seizoen? Daar, ik heb daar... ...nee, ik ben niet in één dag. Ik heb een, een tussenstap gemaakt in Brussel. Oké, okay, oké. Okay. Want daar had ik een kennisje... ...en die woonde aan de Rue de la Goutière... ...en de Gootstraat. Ja, daar ben ik, heb ik een, daar ben ik een paar dagen gebleven. Jij, jij, kent, jij kent alle details nog van die reis, uh, Jan. Uh, dus ja. ik, wil, ik kan ook nu dus met gemak aan je vragen... hoe was de landbouwtentoonstelling? Uh, heel bijzonder, heel bijzonder, heel bijzonder, heel bijzonder. Waar ging, waar ging je nou eigenlijk precies voor? Wat wilde je graag zien op die landbouwtentoonstelling? Oh, nee, uh, uh, ja, alles wat daar... Was, uh, er zijn in Frankrijk heel veel... Veerassen, mm -hmm. van groot en klein. En de, klein, de kleinste, dat zijn de Jursies. En de grootste, weet ik de naam niet meer zo van, maar dat is, is een, een, een vee, een, een vleesras. Ja. En het ligt mij bij dat van die Jursies de, de, de, stieren Koeien die daar tentoongesteld waren. Ja. Daarvan de, kon de, de stier. die kon met gemak. daar konden gemak twee van die Jurzi-stieren. en zo'n uh, vleesrasstier. Qua gewicht. Ja. Dus ja, dat, nou, dat, en, dat, dat, ja. Heeft, dat heeft blijvend indruk op jou gemaakt. Ja, ja. Dat, is een hele, dat was een hele. een hele openbaring. Ja. Het ja. was alleen maar. Uh, ja, de koeien van thuis. Ja, ik bedoel... de koeien, gewend, die allemaal, allemaal even groot waren. Dat was een... Uh, ja, een ja, Jan, ja. Dat, dat was jouw allereerste reis naar het buitenland. Een... Uh, zouden er nog veel volgen? Daar zouden nou ja, zeker. Daar zijn nog wel wat reizen gevolgd. Ja. Ik, uh, ik heb een tijdje in Canada gewoond. Oh. Ik heb een tijdje in Iran gewoond. Iran? Uh, Iran, ja. Wat deed je daar? Uh, nou, dat was wat tegenwoordig een NGO heet. Uh, die dat was in de tijd dat, uh, uh, ja, dat was voor een organisatie, een organisatie die heette de uh, EBG, uh, European Working Group. Ja. Uh, dat was een van oorsprong een studentenorganisatie mm -hmm. die uh, ja hier en daar uh, mensen in situaties uh, waar mensen wat minder bedeeld waren daar wat, uh, en wat daar, en uh, en bijstand en, en wat hulp aan bijstand en, uh, en daar zette jij je voor in je en daar heb ik uh, ja daar hebben we een, uh, een project hebben daar uh, met een aantal mensen hebben daar uh, onze ja, ingezet. Ja. ja. Zeg Jan, dank voor uh, dit kijkje in, uh, in jouw leven. En vooral die allereerste reis, die onvergetelijke reis naar Parijs. Ik dank je zeer, Jan. Geen dank. Tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Dag. Ja. 0800 1121, je allereerste reis naar het buitenland. Hank Railroad en uh, Some de Wonderful. Een basgitarist kan dit nummer echt slapend uh, spelen. Want je hebt uh, aan één snuiden, heb je meer dan genoeg volgens mij. Mevrouw van der Heuvel, goeienacht. Ja, ja, daar spreekt je mee. Ja, mooi zo. Uw en eerste ik... reis naar het buitenland. Ja. Dat was uh, helemaal vanuit Ierland, uh, waar wij woonden. Ja. Mocht ik met mijn vader en moeder mee naar Duitsland... Nou, als je, als je eh. weet hoe ver weg ze in Duitsland dan af dat is een half uur, hè? Ja. Daken, maar we gingen naar uh, het Zwarte Woud. Mm -hmm. Mijn vader en moeder zaten in een reisvereniging. Ja. En dan sparen ze met z'n allen een heel jaar voor een reisje. Dus dat was wat, hè? Ja, <laughs> ja nogal voor die tijd. En ik mocht mee, want ik uh, werkte al wel, maar ik had 69 gulden per maand. Ja. En uh, van dat geld, ja, dat kan je ook niet echt op vakantie. Toen niet. Uh, en nou zeker nee, niet. Nee, nou helemaal niet. En, uh, en dat was leuk. Dat, uh, we gingen dan met z'n allen in de bus. En het waren natuurlijk allemaal vaders en moeders. Ja. En we waren eigenlijk met een stuk of vijf van die jonge lui van die... rond de 16 jaar. En wij met z'n allen op de achterbank. Ja. Dat was gezellig hoor. Fantastisch. Met ja, zoveel zaten jullie achterin? Ja, met een stuk of vijf jongelui. Wat dat was dus gedonder op die achterbank de hele tijd? Ja, dat, nou, dat waren toen eigenlijk best brave kinderen. Oh ja? het, was, het was leuk. <laughs> en met genoeg vaders en moeders erbij, dat er wel niks gebeurde. <laughs> zeg, en wat gingen jullie in het Zwarte Woud doen? We zijn in ieder geval wel in de Zoutmijnen geweest. Want ja. ik heb op foto's dat we allemaal zo'n wit pak aan hadden met zo'n mutje op. <laughs> ja. En, uh, een boottochtje hebben we gemaakt. Maar mm -hmm. ja, het is lang geleden, 1958. Ja, en, en hoe lang duurde de hele trip? En, een weekje, denk ik. Dan een week? We... En, daar werd ja. een heel jaar, en daar werd een heel jaar voor gespaard? Ja, er werd een heel jaar voor gespaard. Fantastisch. Ja. En onvergetelijk? Ja, dat, uh, dat was leuk. Ja. Mijn, mo Mijn moeder is nu bijna 96, jaar. Ik kan het dan niet meer vertellen. Nee, nee. Maar ja, ik, ben, ik ben er pas 71. Dus, uh, dus ik u... kan het nog vertellen. Ja, en dat heeft u uh, met verver gedaan. Mag ik u hartelijk bedanken? Ja. Uh, en u zit nu in, in een vakantiehuisje, van... heb ik begrepen, in Weert. Ja, ik ben drie dagen mijn 71ste, ja, mijn 71ste verjaardag aan het vieren. Nou, ik, uh, ik wens u fantastische festiviteiten daar in Weert. En ja, een fijne nacht verder. Ja, fijn dat ik hoor. Dag. Nice. Bas Korver, Korfker uit Rotterdam. Ja, Korfker, inderdaad, goedemorgen. Dag Bas. Uh, uh, goedemorgen. Uh, Karel en ik begin gelijk maar met het uh, deur in huis te vallen. Uh, Karel ja. is mijn jongste broer. Ja. En uh, daar gingen we liften naar Nies van Uitscheveningen. Want we kwamen uit een streng geïnformeerd milieu. Ja. En we wilden als het ware toch een, een soort uh, lucht uh, geven. Uh, wat ik me herinneren, is dat zo'n beetje de drijfveer. Mm -hmm. En we kozen gewoon: we gaan naar Nies, Want dat is een mooie strand en het is. Uh, en welk jaar, jaar schrijven wij? Ja, uh, ik ben zelf geboren in 1943, ja. Ik ben 70. Ja. En ik was 17. Dus een korte berekeningen. Dus om de jaren 60. En je broer? Uh, Kaal was één jaar jonger. Dus exact Goed. één jaar na mij geboren. Jullie en naar Nies? Was... Ja, vanuit Scheveningen. En nou. uh, hoe zol... dat mocht dus eigenlijk niet van jullie nee. ouders? Nee, sterker nog. We mochten helemaal niets. Nee. We mochten twee keer per zondag naar de kerk. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk het, het, het, het, wat de discipline. Hè? Ja, ik noem het een klein beetje de geestel. Want het was allemaal uh, artikel 31. En, ja. uh, goed, uh, helemaal goed. Artikel 31. Heeft de slang wel of niet gesproken? Ja, ja. Toch? Of één Korintje vers 13, al ja. had ik het geloof dat ik berg kon verzetten, et cetera. Maar goed. Maar uh, het is wel zo, uh, uh, spotten of zo, dat zit toch niet in ons systeem. Dat is ook wel weer flauw natuurlijk. Ja. Je komt zo mooi. Maar toch om even richting Nisten te, te redeneren. Ja, ik wil maar, nog, e geeft... nog even, even voordat je dat vertelt, hebben jullie geen enkel bericht achtergelaten dan? Ja, maar da dat is nou juist leuk. Dat is exact waar ik mee wou beginnen. Oh. Daar lag juist die spanningsgrens. Mm -hmm. Wij waren uh, bewust uh, uh, ja, primitief, hoe noem je het ook weer, bewust impulsief. Ja. Dat klinkt heel raar, maar we hebben over nagedacht, want zo impulsief waren we ook onderweg niet bezig. We hebben een briefje neergelegd op de trap, we gingen s'nachts weg, en op de briefje stond, wij zijn weg. En meer niet. <lacht> wij zijn dus dat weg. Dat was ons bericht. Dat is natuurlijk een ongelooflijk kaal bericht voor de ouders. Ja, is dus geen woord uh, aan gelogen. <lacht> Wij liften naar niets, maar onderweg kregen wij honger en uh, nou had ik uh, stiekem 375 gulden verstopt, wat Karel niet wist, want uh, on, uh, wij konden vaak nogal ruzie maken onderling. Ja. En ik dacht, zo onderweg ben je op elkaar aangewezen, dan nou, mm -hmm. zal dat wel minder zijn. Want ik had toch wel de regie een beetje in handen, of schoon hij, redelijk sprak. Hij is uh, wat de studie aangaat, verder doorgeschoten dan ik. Ja. Dus of, of maar, jij, of... maar jij was de baas? Ja, we verdeelden het wel, maar als het op aankwam... was ik inderdaad ook een beetje qua drift, zeg maar. Op een gegeven moment kon ik echt driftig worden. En nou kappen we erbij, ga nu, we gaan nu doen wat ik zeg. Mm -mm. Als komt er nooit een vorm aan, namelijk het hele verhaal. Hè? Ook, ook onderweg. Ja. Goed, die, die 375 gulden wilde ik absoluut niet aanboren. Ik denk als het helemaal uit de hand loopt. Ja. Dan, uh, ja, dan gaan we gewoon uh, via het geld terug. We hebben nu alles liften Ja, gedaan. dit was je noodvoorziening. Maar, juist, ja, zo moet je maar nou komt de, de, de leut onder andere. We hadden gewoon uh, natuurlijk honger en we wilden gaan eten. En toen zegt Karel: ja, ja, hoe lossen we dat nou op? Ik zei: Nou, we kunnen ergens gaan werken en dan wat uh, gaan verdienen. Ik zeg: Ja, maar ik heb nu honger, ik wil nu eten. Zei Karel. Oh. Ik zeg: Nou, dat gaan we nou gewoon doen. Zei, nou, hij keek mij een beetje verbaasd aan, gingen we naar een restaurant. En we gingen daar uitgebreid te eten. Terwijl ik dat geld dus helemaal nef nooit voor zou halen. Mm -hmm. En uh, hij zei: Maar nou, hoe kunnen we dat betalen? Ik zeg: Nou, dat kunnen we ook niet. En zeg maar, in Donald Duck doet hetzelfde, zeg ik letterlijk. Ik kan me me goed herinneren, moest hij soms een lachen. Ja. Wat nou, Donald Duck? Wat? Ze nou, in Donald Duck deed het pas ze gingen ergens eten, kwikwekkerkwak. <laughs> uh, uh, maar ze hadden geen geld. Dus moesten ze in de spoelkeuken werken en dat gaan wij nu ook doen. En, en zo geschieden? Je... Ja, ja, want uh, op een gegeven moment uh, die Fransman komt eraan en zegt: uh, Nou, uh, we gaan afrekenen afrekenen. Zeg maar, uh, uh, we hebben geen geld. Nou, dus de, op die manier hebben we dat gedaan, dus wij weer verder, halverwege. Ja. want het heeft drie dagen geduurd toen we daar waren, het ging redelijk snel. Het uh, was wel heel leuk om te vertellen, het waren in een straatje, en uh, daar werd ze morgens vroeg al het stokboot neergezet en melk. Dus die stond voor de deur. Ze mm -hmm. zei nou, hier staat ons ontbijt, en dan gingen we dat gewoon opeten, of het de normale zaak van de wereld was. Het dus was de gewoon, de nee, jullie liepen alles te jalten. Ja, dit hebben we gestolen, ja. Oké. Okay. Toen zei tegen Karel, Joh, kan je iets anders vertellen, uh, een briefje schrijven, dit hebben wij gedaan. Nou, mm -hmm. Dat deed hij ook, dat hadden op ons manier dan humor, komt er briefje bij, dit hebben wij gedaan. Ja. Ook, de, ook dat soort teksten hadden we steeds. <laughs> nou, en toen kwamen we Met de weg. groeten van Bas. Ja, ik kwam Amerikanen tegen, de Volkswagen, die hadden ze gehuurd. En toen ontstond er toch wel ruzie, die gingen bepalen wat er allemaal gedaan moest worden. Mm -hmm. He, en uh, ik zeg tegen Karel, nou dan kan je twee kanten op. Ik was ontzettend boos, werd ik ongelooflijk boos. Ik... Pakte Karel bij zijn enkels en hield hem boven een snelverkeersweg. Dan zou ik hem nooit van zijn leven loslaten. Maar ja. je kan niet voorstellen dat, dat die dingen gebeuren. Kan je dat is een beetje van... link wat je uh, uithaalde heel Bas. Erg, <laughs> heel erg normaal. Ja. En uh, oké, okay, Karel heb ik weer laten vieren. Rusten weer terug. En zei, ja, ja, nee, route. Nou, uiteindelijk waren we niets. En uh, toen bleef die Russie toch wel ontstaan. Wat, wat was de clou? Ik liet Karel gewoon helemaal alleen. En hm. ik ben met de trein helemaal weer terug gegaan naar Parijs. Ja. In de halve heb ik overnacht, het was ongelooflijk koud. Een klosjaar, die uh, zei je moet een, uh, een krant gebruiken, en uh, wat voor taal sprak die? Nederlands. Zeg, wacht, wat, mij nou, wat mij nou even interesseert, uh, en Karel, ja, hoe staan we afgelopen? Is, nou, Karel die, die ontmoette die Amerikanen weer, die waren op een gegeven moment daar ook, dus die, ik denk die komt absoluut met een warm bedje naar huis. Ja. Hey, spijt, uh, spijt hebben jullie er niet van, hè? Nooit en ten nimmer. Dus Kijk, als je hier. Want uh, bepaalde dingen klinken wel pittig. Maar extreem agressief en uh, heel. Uh, Doenend waren we absoluut niet. We waren echt wel. Uh, ja, we, we hebben op een gegeven moment wel een kaart gestuurd naar huis. Nou, prachtig dat jullie ja. uh, ondernemende uh, jongens waren. Ja. Die, die zich op deze manier ontworstelden aan. Uh, ja, toch het uh, wat, wat, wat knellende verband. Van ja, de thuissituatie. Dat was een heel klein afronding. Ik weet dat het. Een beetje zeurderig klinkt, maar de, de afronding is dit. Dat de ouders, die hebben uh, een gewendingsperiode doorgemaakt in die kleine tijd. Ja. Dat ze dachten, ja, we kunnen wel heel driftig aan en woesten. Uh, maar op een gegeven moment waren ze het gewend, uh, die, ka die, ka die kaart hadden ze gezien. Dus toen wij eenmaal arriveerden, kregen we eerder een warm bad dan een uh, pak slaag. Ze hebben ervan geleerd. Het was een louterende ervaring voor iedereen, Bas. Zo moeten we het zeggen. Dankjewel. <lacht> Tot je <u later>. wint, Dag. <lacht> nou. Mooi verhaal nee ja wel 0800 1121 de eerste reis naar het buitenland waar ging die naartoe in new morning fun when no one will be drinking anymore more wine i'll wake the sun up back giving him a fresh ship full of winter and i won't Found in the shadows hiding. So long. To my eyes. and maybe someday you will up and say that I. Georgie Fame en uh, Peaceful. Ja, Marjan, ik uit Veldhoven. Goedemiddag. Marjan, we hebben nog net voor drieën even tijd... om jouw eerste reis te bespreken. Kort, helaas. Ja, ik zal het zo vlug mogelijk doen. Waar ging je vijf. naartoe? Ik was vijf ja. en ik ging naar Wenen. Ja. En dat was in 1951. Vlak na de oorlog. En dat was een hele grote reis. Ja. Zelfs. Als we nu naar Nieuw-Zeeland gaan, we deden er ruim twee dagen over. Want het spoor was natuurlijk nog niet allemaal hersteld van de uh -huh. oorlog. Oh, ja. Ik kan me alles herinneren. Ook bij de treinen. En dat de conducteur langskwam. En dat er een meneer, ik, ik, ik, net als iemand duimt, stopte ik mijn vinger in mijn mond. Ja. Uh, en die zei, ja, er komt de, de conducteur en die, uh, die kneep er een gaatje in. En dat bleef hij maar zeggen. Mijn ja. moeder was erg boos. <laughs> en uh, ik heb de hele weg niet meer geslapen, maar wel erg veel gezien en meegemaakt. Vond je wenen, vond je wenen mooi? Ja, ik vond wenen mooi. Mijn moeder kwam daar vandaan. En oh. om de beurt mocht er een kind mee. We Aha, hadden drie kinderen manier. thuis en dan mocht om de beurt mocht er een kind mee. En jij bent er vaker geweest? Ja, ik ben er nu al met al, denk ik... Uh, drie tot vierhonderd keer geweest. Zo maar vaak? Dat was mijn eerste. U vroeg om mijn eerste buitenlandse ja. reis. Ja, en die ging dus naar Wenen. Ja, mijn zus mocht mee toen was ze anderhalf twee. Ja, okay. En mijn broer die was iets ouder en ik was vijf. Marjan, dank je ik... voor je mooie verhaal. Dag. Dag.